Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft toegegeven mogelijk iets te maken te hebben met de dood van zeven hulpverleners in Gaza. Er was een bombardement de afgelopen nacht. Volgens de hulporganisatie was het een bom van Israël. De Israëlische legerwoordvoerder zegt dat ze er nu onderzoek naar doen. We are committed to examining our operations thoroughly and transparently. The deepest condolences of Israel Defense Forces to the families. En de entire World Central Kitchen De slachtoffers waren hulpverleners van World Central Kitchen. Die organisatie levert maaltijden aan mensen in dringende nood door bijvoorbeeld een natuurramp of een oorlog. Er hoeft niemand voor de rechter te komen voor het treinongeluk bij voorschoten vorig jaar. Er kwam toen een kraanmachinist om het leven die op het spoor aan het werk was, doordat een passagierstrein daar tegenaan botste. Het was het grootste treinongeluk in Nederland in jaren en volgens het OM was er niemand voor verantwoordelijk. In Zoetermeer is de eigenaar van een deunerzaak gisteren doodgevonden in zijn eigen restaurant. Omroep West schrijft dat er de hele dag mensen in witte pakken onderzoek hebben gedaan. En de politie kan nog niet zeggen waaraan de man is overleden. Ja, na een paar dagen rust vanwege Pazen zijn de fractieleiders van de formerende partijen vanochtend weer opgestaan om verder te praten over het vormen van een nieuw kabinet. Dat doen ze samen met de nieuwe informateurs van Zwol en Dijkgraaf. De leider Caroline van der Plos zei vanochtend dat ze denkt dat er wel een kans van slagen is na een weekendje in Italië. Ik was deze week in Rome, dit weekend, bij de paus. En uh, ik heb uh, de zegen gevraagd over de kabinetsformatie. Aan uh, de hoogste non. En aan de. Ik weet niet hoe die neer heette, maar dat was Mark Rutte van het Vaticaan. Zeiden dus ze. <hijde> en aan de paus, dus kan niet misgaan. Ik ben helemaal positief. Ja, deze week gaat het over de financiën. En daarin liggen de partijen nog wel wat uit elkaar. Heb ik nog het weer voor je land inwaarts? Nog wat zon, maar op andere plekken vooral wolken en flinke buien. Later vandaag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Is Muizika. getting better? You come to raise the dead. This is...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 Stop yelling! I can't stand the sound. Make mama stop crying, 'cause I need you around. My mama, she loves you. No matter what she says, it's true. I know that she hurts you, but. Remember Punt 9 Don't want me talking about your business on the low You showing up, I had to get you in my schedule So you better put it on me when it's time to go No turning back from this party Hurt you through enough to come conflict hey! Ain't no coming down from this time. My love don't go nowhere, That's a sick Your distance, say, say it loud.